Eter op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 7 uur. Dit is Onderduif Nederwit met het NOS Journaal. Een schip met Libische hulpgoederen voor de Gaza-strook wijkt mogelijk uit naar Egypte. De kapitein heeft daarvoor toestemming gevraagd en gekregen, zegt een Egyptische functionaris. Maar daar is niets van waar, zegt de initiatiefnemer van de zending, een stichting onder leiding van een zoon van de Libische leider Gaddafi het schip zou inmiddels worden geëscorteerd door Israëlische marineschepen. De Venezolaanse president Chavez heeft opnieuw kritiek op Nederland. Dit keer omdat een Nederlands luchtmachttoestel tot drie keer toe het Venezolaanse luchtruim zou hebben geschonden. Chavez spreekt van een provocatie. Vorig jaar zei Chavez dat de VS de Nederlandse Antillen gebruikt om een aanval op Venezuela voor te bereiden. Minister Verhagen noemde die aantijging toen uit de lucht gegrepen. Bij het station van Kampen laat de brandweer een zadencentrum gecontroleerd uitbranden. Dat kan nog tot in de loop van de ochtend duren. Gisteravond brak er brand uit, maar de brandweer kon weinig uitrichten. Niemand raakte gewond, maar vanwege de rook en de hitte zijn woningen en een appartementencomplex in de buurt geëvacueerd. Het aantal Afrikaanse jongeren dat is besmet met hiv is de afgelopen jaren fors gedaald. In een tiental landen is het aantal besmettingen zelfs met een kwart omlaag gegaan, blijkt uit VN-cijfers. De VN zegt dat dat komt doordat jongeren in Afrika vaker een condoom gebruiken... en ook wisselen ze minder vaak van partner. De vermiste Iraanse kerngeleerde die gisteren opdook in de Pakistanse ambassade in Washington... mag van de Amerikanen het land verlaten wanneer hij wil. Volgens Iran is de man vorig jaar gekidnapt om achter Iraanse nucleaire geheimen te komen. Maar volgens Amerikaanse media was hij overgelopen. Iran wordt in Amerika vertegenwoordigd door een kantoor in de Pakistanse ambassade... Dan het weer: eerst zonnig, maar later toenemende bewolking en in de loop van de dag stevige onweersbuien. Het wordt dan broeierig warm met 25 tot 30 graden. Dit was het NOS journaal. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon, zee, Zandvoort Zomerhit. zomerhits.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 as she stands there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 Tot It's out of this taxi ride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 To party high. This dress won't go to waste. Feels like I own the place, yeah. Be to be the boss. You see the way these people stare. Watching how I fling my hair. I'm a dance, Lord. Gonna have a ball champagne spilling to the lights from here.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 Mooi verhaal Zet u me wel iets waar, en het licht besloten in je lach. Il rentrait chez lui, là haut dans le bouillard. Het begin van duizend en één nacht in een nacht. En wat maakt het uit als ik je nooit meer. Jij hebt kleur aan mijn dag gegeven. Dit heb finie le jour de chance. Hier op hier, le chemin. En daar is het ook bij gebleven. En iets anders verwachten we ook niet. Moment, een ademloos gesprek. En misschien zie ik je ooit nog op een geur. Hey met Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. every night I remember that evening the way you looked when you said you were leaving the way you cried as you turn to walk away. The cruel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 Like some barrel head Oh eyes wide like a child in the full Someone's looking for a lead journey Van ZFM. Via de kabel op 100.